12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Amsterdamse Hells Angels verlaten clubhuis. Openbare leven in België plat door staking. En meer dan de helft van de Nederlanders is te dik, zegt het RIVM. In het zuiden valt soms wat lichte sneeuw. In de rest van het land is het vrijwel droog. Later wordt het ook in het zuiden droog. En klaart het vanuit het noordoosten steeds meer op. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht is het helder met overal matige vorst. Vanaf morgen een paar dagen zonnig en droog. Overdag vriest het licht in de nachten matig. Amsterdam, het clubgebouw van de Hells Angels aan de Wenkenbachweg. Dat wordt op dit moment gesloopt. De motoclub heeft het gebouw eerder vanochtend rond 10 uur overgedragen aan de gemeente. Edwin van den Berg is op de Wenkenbachweg. Edwin, 40 jaar lang stond daar het clubgebouw van, van de Hells Angels. Sloop is bezig. Hoe ver zijn ze? Nou, op dit moment staat de sloopkraan even stil, maar uh, vanochtend om tien uur uh, was die kraan hier al aanwezig. Maar toen moesten eerst wat uh, ambtenaren van de gemeente Amsterdam, zeg maar wat normaal gebeurt als iedereen zijn huis verkoopt... Leeg, lever je het leeg op en op de manier zoals we hebben afgesproken. Nou, dat bleek allemaal zo te zijn. Toen vertrokken de Angels uh, uh, met uh, aan kop uh, hun voorman, uh, Daniel Unaputi. En toen uh, begon de sloop, water, licht en, uh, en gas werden afgesloten. En inmiddels uh, is uh, ja, de voorkant van de gevel uh, verwijderd. Maar staat uh, het echte casco nog overeind, maar... Het zal niet lang meer duren voordat dat ook, uh, ook is, uh, is gesloopt. Het is de bedoeling dat vandaag alles uh, plat gaat daar op het terrein? Wat ik begrijp van uh, uh, een voorlichter van de gemeente... is dat inderdaad de bedoeling. Ik denk uh, dat dat ook uh, is om te voorkomen... dat het misschien in de loop van de komende dagen... als ze daar niet direct mee beginnen, wordt gekraakt. Het uh, is natuurlijk een gebouw met een bepaalde statuur... met een uitstraling, uh, aantrekkelijk om te kraken ook. En ik denk dat de gemeente... Risico wil lopen en ze vandaag nog het helemaal plat gaat. Wat hebben die Hells Angels gekregen van de gemeente uh, in, in ruil voor hun vertrek? 400.000 euro. En dat omdat weliswaar de gemeente de Angels heeft onteigend. Daar hoort natuurlijk geen vergoeding bij. Maar vervolgens hebben de Angels uh, uh, uh, een rechtszaak aangespannen. Toen heeft de rechter geoordeeld dat de Angels al zo lang hier op het terrein zitten. En dat clubhuis al zo lang gebruiken... dat de gemeente daar toch een soort vergoeding voor moet geven. En die is toen getaxeerd op 400.000 euro. Dus er is zeg maar een soort deal gemaakt, een overeenkomst gesloten... waarbij de Angels zeiden, oké, okay, voor 4 ton uh, vertrekken we... en uh, zoeken ze nu een andere plek, hè? want uh, ja, die hebben ze nog niet. Wou ik zeggen, om 10 uur zijn de motoren gestart, sleutel is afgegeven. Maar waar zijn ze naartoe? Nou, uh, ik heb geen idee... Um, ...maar um, uh, de, de, de, in ieder geval he, hebben de Angels al een aantal uh, plekken op het oog. Uh, het is niet, niet duidelijk, ook hun advocaat wil er nog niet al te veel over zeggen. Ik weet niet of ze überhaupt al iets op het oog hebben. De gemeente heeft natuurlijk dit weekend nog laten weten... ...dat uh, gemeente Amsterdam uh, aan de buurgemeente advies wil geven... ...als de Angels bij ze aanklopt, wij willen in uw gemeente een pan gaan huren... Dan kunnen ze aan Van der Laan advies vragen hoe hij er dan mee omgaat. Maar goed, in ieder geval heeft Unaputi, vanochtend sprak ik hem hier... toen hij hier vertrok, gezegd dat ze nog steeds aan het zoeken zijn. Voorlopig geen nieuw clubhuis voor de Angels. Ik dank je wel. Edwin van den Berg vanuit Amsterdam. In de Syrische hoofdstad Damascus wordt nog steeds hevig gevochten... zeggen ooggetuigen en tegenstanders van de regering. Militairen die zijn overgelopen naar de oppositie... hebben enkele buitenwijken van de hoofdstad veroverd... maar die zouden inmiddels weer zijn ingenomen door het regeringsleger. Bij de gevechten zouden negen mensen zijn omgekomen. De gevechten in Damascus zijn de hevigste sinds het begin van de opstand... tien maanden geleden, met 26 doden in de laatste dagen. De Syrische televisie meldt verder... dat een gasleiding in het land is opgeblazen door terroristen. Geen idee, dan ook geen alcohol. In vier supermarkten in Uppbergen en Millingen aan de Rijn. Bij Nijmegen moeten alle klanten en niemand uitgezonderd die alcohol willen kopen... zich de komende maanden legitimeren via een zogenaamde ID-swiper. Als blijkt dat de koper jonger is dan 16, dan blokkeert de kassa. Verslaggever Arno Leblanc vanuit de supermarkt. Mevrouw Krielaert, u bent van het CBL, zeg maar de branchevereniging van supermarkten. Bent u er blij mee met de ID-swiper? Ja, wij zijn wel heel erg benieuwd uh, wat deze pilot gaat opleveren. Uh, alle klanten worden gecontroleerd, daar zullen misschien niet alle leden even blij mee zijn. Nee, daarom is het ook goed dat het een pilot is, zodat we kunnen kijken wat, uh, wat de effecten daarvan zijn. Of klanten dat accepteren of niet. Of ze hun ID ook daadwerkelijk af willen geven. Of ze dat willen, ja inderdaad. Wat denkt u? Uh, nou, ik weet uit een vorige proef, uh, waar ook alle klanten werden gevraagd om hun uh, ID te laten zien, maar ook op camera uh, te gaan, uh, dat dat wel een punt was waar, de, waar men over struikelde. Zeker de oudere klanten die overduidelijk alcohol mochten kopen, uh, die vonden dat lastig. Oké, okay, maar nu dus ja, eigenlijk geautomatiseerd. Is het voor u een goede oplossing zo? Nou, we gaan het zien. We gaan zelf ook een pilot uitvoeren in het voorjaar eh, met een aantal supermarkten in het eh, wat noordelijker gedeelte van het land. En eh, nou ja, daar gaan we ook bekijken wat, wat dit oplevert. Of je inderdaad met zo'n technisch hulpmiddel eh, de fouten die gemaakt worden na de vraag om eh, identificatie, of je die daarmee kan voorkomen. Ja, maar alle klanten controleren, blijft u dat een goed idee vinden? Uh, nou, dat, is, dat, is echt, uh, iets, wat, dat gaan wij in ieder geval niet doen, omdat we in die vorige proef hebben gezien dat dat een struikelblok was. Uh, maar we zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in de resultaten vanuit deze pilot. Maar ja, je haalt wel de hele last van die kassera af natuurlijk. Hè? Want ja, die, als die iedereen controleert, is het natuurlijk ook geen discussie. Uh, je zal een andere discussie krijgen met klanten die zeggen... ik ben 40 plus en uh, ik kom hier al mijn leven lang. En waarom moet ik nu weer uh, dat ding uit mijn portemonnee halen? Dus de, er ontstaat toch ook een andere discussie. Maar ja, even je pinpas uit je portemonnee halen... even je ID-kaart eruit halen, is toch geen punt. Uh, ik, uit ervaring hebben wij gezien dat dat wel tot problemen leidt, af en toe. Dit is het NOS Journaal, het doorald meegens. Het openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking. Treinen en bussen rijden er niet, scholen blijven dicht en in een aantal bedrijven wordt niet gewerkt. De eerste algemene staking in België in bijna twintig jaar richt zich tegen plannen van het kabinet. Dat wil ruim elf miljard euro bezuinigen. Vakbonden noemen die plannen asociaal. De eurotop die vandaag in Brussel begint kan vooralsnog gewoon doorgaan. Op de luchthaven van Brussel valt maar een beperkt aantal vluchten uit. Het vliegveld van Charleroi ligt het vliegverkeer wel helemaal stil. Waarop de meeste ijsbanen nog maar een heel dun laagje ijs ligt, kan er in Noord-Laren al geschaatst worden. Jan Geert Veldman, voorzitter van ijsvereniging De Honsrug in Noord-Laren. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Veldman, hoe doet u dat toch? Nergens kan geschaadst worden, maar wel in Noord-Laren. Hoe kan dat? Ja, s'nachts uh, op de baan sproeien. En dan uh, hopen dat er een goede ijslaag uh, komt. Al een paar dagen mee bezig, begrijp ik. Eén nacht. Eén nacht. De schaatsen komt er langs. Hoor, dus. <laughs> en ik kan nu al geschaatst worden? Ja hoor, Hier was nu geschaat Hoe dik is het ijs dan? Anderhalf centimeter. En dat is voldoende om, uh, o, ja. om, om een baantje ja, te kunnen trekken? Ja, de ondergrond, Dat is de ja. baan en die spuiten dan s'nachts daaronder. De... En de openbare lage school die mag vanmiddag allemaal schaatsen hier. Dus, nou. Zijn er nu al schaatsliefhebbers op de baan? Ja, nu zijn er al uh, mensen aan het schaatsen. En vanmiddag komen alle kinderen van de, van de scholen ook nog ja. eens uh, daarbij? Hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Dat, dan is er altijd die wedstrijd uh, voor de eerste marathon in Nederland, hè? Op, ja. op natuurreis. Ja. Gaat die dit jaar in Noord-Laren uh, plaatsvinden? Nou, ja, misschien wel. Maar het zal wel niet met de Tappers gebeuren, Altijd dat gebeurt. Ja, nee, want ja, die, die zit allemaal in Oostenrijk. Die zit allemaal in Oostenrijk, dat klopt. Dat is, maar ja, is... er zijn nog genoeg andere rijders in Nederland. Dus uh, we kijken of we een marathon kunnen uitschrijven voor de C's en wat dames. zien. Ja. De, de west Natuurreis is een verhaal apart. Ja, die wordt maar één keer verreden natuurlijk. Ik ja. Ja. wil wachten tot volgende week, tot de Tappers er weer zijn. Maar... Ach, dan schaatsen iedereen al, dan schaatsen we met de af. En, en dan is het misschien weer plus vijf volgende week als ze we terug zijn. Ja, dat kan. Dus, uh, en dan nee. uh, schaat je niet hard? Als er ijs is, moet er geschaatst worden. En, uh, nou ja. en wie er niet ja, die doet niet mee. Dat zo is dat. Ja. En wordt het Haaksbergen, Veenoord of toch Noordlaren? Ik weet niet hoe het in Haaksbergen staat, hoor. maar uh, ja goed. U polst dat niet bij die, uh, bij die andere plaatsen? Nee, nee, die hebben nee, een nee. andere manier van, uh, van water uh, aanbrengen. Hè. Die, die zetten de baan onder water en wij snevelen het de hele nacht. Aha, dus een hele andere ja. techniek nog. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik wens u in elk geval ja, de, de komende dagen sowieso veel plezier. Uh, ja, nou, daar in, uh, in Noordlaren. Dank je wel. Jan Geer Veldman van de IJsvereniging De Hondsver. Dank wel. Oud-informateur en oud-lid van de Raad van State Hoekstra... gaat het toezicht op de advocaten controleren. Voormalig topman van de AFM Dokters van Leeuwen... adviseren twee jaar geleden... dat lokale dekens toezicht moeten houden op advocaten. Maar dat er dan nog iemand moet zijn die de dekens controleert. Dat wordt Hoekstra. Hij gaat kijken hoe de dekens omgaan met klachten tegen advocaten. En daarover brengt hij verslag uit. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar. Dat concludeert het RIVM in een rapport. Het onderzoek richtte zich op mannen en vrouwen tussen de 30 en 70. Van de mannen is 60% te zwaar, van de vrouwen 44%. De laatste keer dat het RIVM zo'n onderzoek deed, is 15 jaar geleden. Toen was bijna de helft van de mannen te dik, nu dus 60 procent. En een derde van de vrouwen, en dat is nu 44 procent. Toename van het overgewicht heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Er zijn vooral meer mensen met diabetes en met hart- en vaatziekten. We beginnen met voetbal. John Guidetti blijft zeker tot het einde van dit seizoen bij Feyenoord spelen. Guidetti wordt gehuurd van Manchester City. De club had hem terug kunnen roepen, maar de termijn daarvoor is verstreken. De delegatie van City zag Guidetti gisteren drie keer scoren in de klassieker tegen Ajax. Volgens algemeen directeur Van Geel van Feyenoord is Manchester City tevreden over de begeleiding en ontwikkeling van de Zweedse spits. Guidetti staat inmiddels op de tweede plaats van de topscorerslijst. De terugcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft doelman Oleksandr Ripka van Sjachtar Donetsk twee jaar geschorst. De international van Oekraïne werd eind november betrapt op het gebruik van een verboden vochtafdrijvend middel. Shakhtar heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de straf. Als de lange schorsing gehandhaafd blijft, mist Ripka komende zomer het EK in Polen en Oekraïne. 11 over 12 is het nog één keer de hoofdpunten van deze uitzending. De Hells Angels in Amsterdam hebben de sleutel van hun clubterrein overgedragen aan de gemeente. en Die is direct begonnen met de sloop van het voormalige clubhuis. Het openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking... tegen de bezuinigingsplannen van de regering. En meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV hier op Radio 1 met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Journaliste Mathilde Sanders schreef het boek Wie bezit het nieuws?, waarin ze sprak met de grote aandeelhouders in de Nederlandse mediawereld. In het Mediaforum RTL-presentator en verslaggever Hella Huuk en Henk Westbroek, vrijdenker. Het gaat onder meer over het World Economic Forum in Davos. Tal van hoogwaardigheidsbekleders zijn daar aanwezig en CNN interviewt 95 van hen. De zender pakt uit met veel live verslagen en zelfs complete uitzendingen vanuit Davos. We interview 95 of them. Heads of state, economists en CEO's. The interviews are used to create some 50 live reports en 20 shows. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? Dat is ook een vraag. De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Ruud van den Heuvel. Die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Britse mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zichzelf weer in de kijker gespeeld... met nieuws over arrestaties bij zijn kranten Sun... en geruchten over een nieuwe zondagskrant... die het verdwenen News of the World zou moeten vervangen. Journalist Bo van der Meulen woont en werkt in Londen. Bo, goedemiddag. Goedemiddag. Zaterdagochtend dus vier journalisten van de Sun gearresteerd. Is het al duidelijk waarvan zij worden verdacht? Ja, zij zijn uh, gearresteerd in het, in het zogenaamde uh, elfde. Uh... Op de operatie. En dat is een groot onderzoek naar vermeende corruptie van journalisten en politie. Oftewel, het gaat erom dat uh, journalisten, deze vier, en de vijfde man, dat is de man van de politie. Uh, betrokken zijn bij het betalen van geld aan politieagenten. Uh, voor informatie die ze dan weer konden gebruiken in de kranten. Ja, nou is de Sun ook eigendom hè, van Rupert Murdoch, net als News of the World. Uh, de krant die vorig jaar werd opgeheven, zelfs wegens allerlei schandalen. Houden die arrestaties verband met elkaar? Ja, want uh, in de uh, originele onderzoeken naar de uh, telefoonaftapschandalen kwam naar voren dat er dus systematisch uh, zowel de telefoons afgeluisterd werd, maar ook betaald werd voor informatie. En toen is er een tweede commissie, dus deze commissie Elfden, opgezet om dat specifieke onderdeel van dat hele grote schandaal... ...te onderzoeken en dat richt zich dus puur op de betalingen van journalisten aan medewerkers in, zoals het zo mooi officieel heet, openbare functies. Dat ja. is niet alleen de politie. Okay. En Murdoch moest enorm veel bewijsmateriaal afstaan. want Yard is daar doorheen gespit en blijkbaar is dit een van de eerste dingen die eruit is gekomen. Nou, ze zijn al een tijdje bezig hoor. Het komt nu toevallig weer wat groter in het nieuws. Maar dit is al de veertiende arrestatie in, het, in de hele elfden operatie. Um, ze zijn al sinds eigenlijk de zomer bezig en steeds komen er nieuwe dingen boven en worden er nieuwe mensen gearresteerd. En het zijn altijd dus inderdaad journalisten die ofwel te maken hebben met uh, de, de, de misdaadsjournalistiek. of uh, met celebrities. Het gaat dus vaak ook om mensen die bij de politie informatie hebben over bijvoorbeeld de beveiliging van het Koninklijk Huis. En er zijn allerlei verbanden tussen de telefoon... Uh, afluisteringen en, en, en dit soort corruptiezaken. Ja. Nog iets anders, het gerucht dat Murdoch in april komt... met The Sun on Sunday, een ja. zondagse editie dus van uh, The Sun... die dan eigenlijk News of the World zou moeten vervangen. Kan dat eigenlijk zomaar? Ja hoor, dus sterker nog, ze zijn eigenlijk bij het opheffen van... de uh, News of the World meteen begonnen met het vormgeven van een nieuwe krant. Ze hebben meteen bijvoorbeeld de domeinen geclaimd... voor de sunonsunday.com. En uh, toen zijn ze eigenlijk stiekem al uh, sinds, nou, sinds de zomer bezig... met het vormgeven van een nieuwe krant... Op een goed moment, in het najaar van vorig jaar, werden er al 60 nieuwe mensen aangetrokken uh, bij het concern. En dat waren eigenlijk allemaal mensen die gelieerd waren aan de News of the World. En die begonnen gewoon weer met het opzetten van een nieuwe krant. En die gaat nou concurreren in deze markt. En die is ook wel de moeite waard natuurlijk. Hè? De, de News of the World had bijna 3 miljoen lezers. En dat gat is eigenlijk raar genoeg niet opgevuld door een van de andere krantenmagnaten. Dus iedereen zit een beetje te spinnen op, dat, op, op die mogelijkheden. Dan dus heb je natuurlijk de, de, um, de Melon Sunday, maar die haalt maar 2 miljoen lezers... en dan de andere allemaal nog minder, de, de Sunday Mirror 1 miljoen. Maar echt, dat, die plek van de News of the World is nooit ingenomen. En ja daar, dat terrein ligt braak. En daar gaat Murdoch zelf waarschijnlijk dus nu in april weer in. Maar dat weten ze eigenlijk, het is allemaal zo raar in die media... maar dat weten jullie natuurlijk als radiomakers ook. Dat je de timing, daar gaat het allemaal om. ze zijn eigenlijk al maanden bezig en dan af en toe lekken ze wat informatie... En dan nu komen ze weer met, met een nieuw gerucht en met de nieuwe Twitter-generatie... Uh, weet men meteen wat er aan nou. de hand is. Want dit is in het nieuws gekomen doordat een, een parlementslid... Een, een informatie had gekregen van een niet-onthulde bron. En die had getwitterd, ik heb gehoord dat eind april de sun on Sunday komt. Dus zo gaat dat allemaal als een, als een lopend vuurtje. Kijk letterlijk. aan, eind april zouden jullie er moeten zijn. En dan maar eens kijken of ze uh, wat ethischer te werk gaan... als de voorganger News of the World. Dankjewel voor je uitleg, van de Meulen, vanuit Londen. Dag. Het is winter met echt wit winterweer en gladheid dus. De ANWB komt daarom met een gladheidsmelder via Twitter. De ANWB tweet... Laat via Twitter weten of het glad is als je de deur uitstapt. Gebruik daarvoor hashtag gladheidsmelder. VVD-politicus Frits Hoefnagel, die ook schittert in Wie is de Mol... gaat vanaf vandaag aan de slag bij de tv-zender OudTV. Dat is een zender voor homoseksuelen. Hij vertelt wat hij daar gaat doen. Bij OudTV ga ik uh, commentaar geven, eens in de zoveel uh, weken... en het reisprogramma mag ik mee. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk een reisprogramma wat weer net iets anders is dan alle andere reisprogramma's die er al zijn. Want het richt zich vooral op reizen voor homoseksuelen en lesbiennes. Dus wat is er voor hun leuk uh, aan bepaalde uh, landen of plaatsen? De Thaise regering is blij met het besluit van Twitter om tweets te censureren die in strijd zijn met nationale verboden. Dat heeft de Thaise minister van Informatie gezegd. In Thailand is het streng verboden om de koninklijke familie te beledigen. Je kunt daar een straf krijgen van maar liefst 15 jaar cel per belediging. De Thaise regering heeft ook al tienduizenden webpagina's laten verwijderen over die koninklijke familie. De makers van het poont Radio 1-programma Echte Jannen zijn boos op Q-Music. De Jannen vinden dat hun spelletje is gejat. Al twee jaar verhaspelen Jan Roos en Jan Heemskerk voor hun spel drie nieuwsberichten. En datzelfde doet Wim van Helden in zijn programma bij Q-Music. De Jannen zijn flink boos, zo horen we vannacht hier op Radio 1. Wij hebben al twee jaar dit spel. Precies hetzelfde. En Q-Music exact hetzelfde spel, opeens. Weet je nou. hoe dat heet? Het heet volgens mij plagiaat. Dat heet volgens mij, heet volgens mij ook plagiaat. Precies. Dus, dus, er uh, uh, is een, er uh, komt de rechtszaak. Yep. Maar één ding, met je poten, blijf maar je dubbel spel af. afblijven. Precies. Ha. Ha. Maar, het blijkt, zoals wel vaker bij de echte Janne, het ligt toch eventjes ietsje anders. Q-Music blijkt namelijk dat spel al veel langer te spelen. Excuses waren daarom ook op zijn plaats. Wim, als je Wim. Dit hoort. Wim van, Wim van Helden. Sorry. Leuk spel met die ja, drie nieuwsfeetjes. Ja, goed programma ook. Ah, Wim, leuk. Weekend, Wim. Oh, straks gaat Q ons zien. Ja, ja, we hangen. Dan uh, gaan we nog even een duik nemen in ons archief. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het media-archief. We worden net al even in het nieuws, Nederlanders worden dikker en dikker. Volgens een onderzoek van het RIVM is nu 60% van de mannen te dik... en zelfs 13% heeft last van overgewicht. Het heeft natuurlijk ook medische gevolgen, want obesitas kan dodelijk zijn. Minister Schippers van Volksgezondheid roept daarom heel Nederland ook op... om gezonder te leven. De mannen van Draadstaal, het VPRO-comedyprogramma... met Jeroen van Koningsbrug en Dennis van der Ven... doen in het volgende fragment een poging... om dat advies van de minister alvast op te volgen. Hij heeft gezegd dat als we niet heel snel meer gaan bewegen... Dan gaan we dood, zei hij. Ja. Dat is toch grof om te zeggen, hè? Omdat onze bloes omlopen, anders ons hart niet meer kan rondpompen. Nee, we hebben dus een tandem gekocht. Om te fietsen hoeven niet te hard aan de bak. Maar nu is het elke keer als ik trap, bij elke trap voel ik een soort groep van, van zuurigheid in mijn keel. Heel vies, dat ik vanmiddag ik lekker rijden. hè? Maar nu is het helemaal zo. Mijn lichaam stoot als het ware, stoot mijn lichaam die fiets af. En nu, ja, weg. Ja. Maar ja, we moeten wel, anders gaan we dood. Anders gaan we dood, dus ik weet niet hoe lang ik dit fiets ga volhouden. Weet ik echt niet. En daarom dacht ik, laten we nu alvast naar begrafenisondernemingen begrafenisonderneming gaan, om te checken. Ja. We zijn nu inmiddels bij uh, drie begrafenisondernemingen geweest. Nou, ja, maar die hebben helemaal niks, joh. Wat voor ons klopt. Qua kisten dan, hè? Nee hoor, niks. Nee. Terwijl wij hebben veel meer reden. Om uh, dood te gaan. Eerder. Ja. Ja, overigens nam die dikke man in de volgende aflevering van Draadstal. weer gewoon plaats in het Kanta-autootje. waar ze nauwelijks in passen. De tandem is nooit meer gesignaleerd. Lunch met Jurgen van den Berg. Ja, we kennen die naam van Rupert Murdoch, we hadden het net nog even over hem. Maar wie heeft er ooit gehoord van Martijn van der Vorm of Marcel Boekhoorn? Zij zijn de grote aandeelhouders in de Nederlandse mediawereld... maar hebben ze daarmee ook invloed op het nieuws? Het boek Wie bezit het nieuws gaat over die vraag en dat is geschreven door Mathilde Sanders. Goedemiddag. Goedemiddag. Journalisten, Wie bezit het nieuws? Heet je boek? Nou, zeg het maar. Ja, dat heb ik vrijdag, afgelopen vrijdag gepresenteerd bij een debat... En ik heb het uh, um, het afgelopen halfjaar heb ik eraan gewerkt en um, ik heb er uh, ik heb het met crowdfunding uh, uh, op poten gezet. Nou, uh, je weet de vraag nog, hè, Mathilde? Sorry? Nee, de vraag is wie bezit het nieuws. Ik dacht, nou, zij gaat nu het antwoord geven. Ja, oh, wie bezit het nieuws? Ja. ja. Uh, nou, uh, dat zijn uh, um, uh, nieuwe partijen. Ik heb gekeken of dat veranderd is de afgelopen tien jaar. En um, uh, opvallend is dat, uh, de, ik heb het geschreven nieuws bekeken, dus uh, de kranten en de persbureaus. En de eigenaren daarvan, dat zijn vooral eigenlijk toch wel financiële dienstverleners. Dus uh, investeringsmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen um, en uh, de stichtingen die ooit eigenaar waren, hebben zich wel teruggetrokken uit dat veld. Uh, dus uh, laat ik zeggen, het zijn um, zeer succesvolle ondernemers en... Um, uh, ...partijen die gewend zijn om ho zeer hoge rendementen te boeken... Uh, ...die uh, ons uh, nieuws nieuwsinhallen hebben. Ja. Waren ze eigenlijk gewoon bereid om met jou te praten hierover? Die vonden dat allemaal prima? Nee, ik wilde eigenlijk heel graag een uh, gezicht geven aan die mensen. Zoals, uh, we hebben, uh, Rupert Murdoch kwam ook uh, in uh, dit programma uh, ter sprake... Die, um, dat is een heel bekende uh, persoon. Maar ik wilde ook graag dus de ja, Martijn van der Vorm... die bijvoorbeeld de eigenaar is van, uh, indirect van, uh, van de FD Media Groep... wilde ik graag een keer spreken. En uh, ook de familie van Puienbroek... die al heel lang een groot aandeel heeft in de Telegraaf... wilde ik graag uh, interviewen. Maar dat zijn mensen die echt zelden in het nieuws komen. Ik heb ook het krantenarchief erop nagezocht. Uh, daardoor, er zijn zelden interviews met deze mensen. Zij zijn totaal mediaschuw. En dat vond ik, daar heb ik ook over geschreven een interessant gegeven, omdat uh, ja, dat toch mensen zijn die een uh, groot belang hebben... en veel invloed uh, kunnen uitoefenen uh, op het nieuws. En die zelf dus het nieuws exploiteren, maar niet zelf in het nieuws willen komen. Nee. Maar je hebt ze dus niet gesproken? Nee, nee. Ze, nee. Um, ze um, hebben bedankt voor de uitnodiging, maar zijn er niet op ingegaan. En ik ben niet de enige journalist. Er zijn uh, heel veel journalisten die graag, dolgraag deze mensen zouden willen interviewen... Nou. Maar daar geen behoefte aan. Maar heb je dan wel genoeg uh, gegevens boven water kunnen toveren om, om een duidelijk beeld te krijgen? Ik heb er wel een aantal gesproken. Dus uh, het is niet zo dat geen enkele met mij wilde praten. Ik heb gesproken met uh, Dirk Zouwer, uh, die NRC Media voor een deel in handen heeft. Ik heb gesproken met Tim Klein, die uh, de voorzitter is van de vereniging die uh, de, de geassocieerde persdiensten uh, bezit. Dat mm -hmm. is een persbureau. En ik heb gesproken met Els Swaap, uh, die uh, van uh, Stichting Democratie en Media. Want uh, er zijn een paar... Uh, kranten, de kranten van de persgroep, dus uh, Volkskrant, uh, Telegraaf, uh, nee, niet Telegraaf, sorry. Volkskrant, um, Trouw, AD en Parool zijn in de handen van een, um, uh, een, een. Een Belg? Ja, van een Belg. Ook ja. Christian van Tillo, die trouwens niet met mij, uh, die heeft wel met mij geë ah. maar niet met mij gesproken. Uh, maar de stichting, die ook een aandeelhouder is van die kwaliteitskranten, onze kwaliteitskranten, die. Um, um, die wilde wel met mij praten. En uh, dat interview staat ook in het boek. Ja. En, uh, ja. Even nu de conclusie. Hè? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. De vraag is dus wie bezit het nieuws. En, en de vraag is, hebben die mensen die daar achter schouw gaan. Dus, die, die een beetje in de lute zitten. Hebben die nou invloed op dat nieuws wat wij dagelijks tot ons nemen? Um... Ja, dat ben ik nog steeds aan het onderzoeken. Dus ik durf daar nog geen keiharde uitspraken over te doen. Omdat ik uh, daarvoor ook de, ja, uh, moet onderzoeken wat er precies uh, is veranderd in wat er in het nieuws is geweest. Maar ze uh, we hebben wel uh, invloed um, puur doordat ze de baas zijn. Um, dat zij um, um, uiteindelijk, uh, um, ja, net zoals bij een gewoon bedrijf waar iemand werkt, um, degene die, uh, die het bedrijf bezit... Die uh, heeft toch uh, het hmm. laatste woord en in die zin uh, is dat zomaar... Uh, de nieuwe... Jij beschrijft bijvoorbeeld in je boek dat een deel van de journalisten van bijvoorbeeld Volks Van Trou en AD dat die veel minder inspraak hebben dan ze voorheen hadden toen die uh, nieuwe eigenaar er nog niet was. Um, ja, uh, het is um, die kranten die zijn nu in, uh, in handen van uh, een Belgisch familiebedrijf en een familiebedrijf um, in, bij een familiebedrijf wat daar typisch aan is is dat Um, ...de aandeelhouder, dus in dit geval waarschijnlijk, dat is ook niet helemaal 100% zeker, de familie van Tillo... ...dat die ook de, het management zijn van dat bedrijf. En dat is heel interessant, want daardoor hebben ze heel veel vat op zo'n onderneming. Want bij de Telegraaf bijvoorbeeld zijn de, zijn de eigenaren niet de managers. Want iedereen kan belegger worden in, in, van de Telegraaf en Telegraaf aandeel kopen. Maar bij de persgroep is... is, is uh, de aandeelhouder, ook de, de, degene die op de werkvloer... en dus ook bij de, bij de journalisten op de redactievloer... Ja. heel vaak te zien is. En dat is nieuw. En de vraag is, is dat een slechte zaak? Nou, ik, ik wil daar geen oordeel uh, geen, uh, over uitspreken. Dat is uh, niet per se aan mij. Uh, maar ik vind het interessant. Het is, uh, het is een verandering. Uh, ja, het is niet erg, zolang er transparantie over is, denk ja. ik. Ja. En dat, dat ontbreekt ook soms op internet. Het is heel belangrijk dat het gewoon altijd duidelijk is van... Waar, kom, waar komt het geld vandaan en wat willen die mensen? En als dat transparant is, maakt het, maakt het mij niet uit. Matilde Sanders, schrijver van het boek Wie bezit het nieuws? Dankjewel. Oké, fijn. ze na half één is er uh, ons Mediaforum en we hebben de deelnemers eraan gevraagd om nu alvast hier plaats te nemen. Jullie hebben meegeluisterd, uh, ook met dit verhaal. En uh, vandaag wordt het Mediaforum gevormd door Hella Huuk uh, van RTL, journalist daar, nieuwslezer ook, uh, of presentator moet we eigenlijk zeggen, en vrijdenker en allesdoener Henk Westbroek. Hartelijk welkom. Ja, Wie bezit het nieuws? Is dat een belangrijke vraag, Hilla? Nou, nee. Nee. <laughs> ja, het heel... is wel heel jammer dat ze, dat ze niemand heeft kunnen, kunnen interviewen. Oh, maar het dat, dat wel zegt een, ook wat. Uh, um, dus maar... nou, ze heeft een aantal wel geïnterviewd... maar, maar een aantal belangrijke niet. Ja. Marcel Boekhoorn ja. en uh, Ivan Tillo's hebben blijkbaar alleen wat gemaild. Ja. Ja. ja, die hebben dus blijkbaar niet altijd behoefte om daar inzicht in te geven. Dus is er dan toch wat aan de hand... Um, bij mijn eigen organisatie merk ik het niet, niet zo. Um, het is nee, natuurlijk wat... altijd de druk met de adverteerders of die aandeelhouder. Maar voor de dagelijkse nieuwsvoorziening... J jullie krijgen nooit, laten we zeggen, een mailtje van... nou, we worden nu deze maand gesponsord door wordt een telefoonbedrijf. Wees daar wat vriendelijker over in het nieuws. Dat nee, zal, dat vanuit gebeurt... de directie nooit. Ja, ja, nooit. Ik denk dat Bert Habert best wel eens een keertje een belletje krijgt van de adverteerder. Er zal best een krachtenveld zijn, maar op de dagelijkse werkvloer... merk je er helemaal niks van. Nee. Nou, maar het ligt natuurlijk aan je redactiestatuut. En uh, zoals die mevrouw zojuist beschreef... op het moment dat uh, de eigenaar van een krant ook het management doet... zou ik als journalist niet heel graag een kritisch stuk... over dat bedrijf schrijven. Want ik denk dat ik dan uh, door de manager, die de eigenaar is... Uh, subiet op straat gezet word. Uh, zeker in een tijd waarbij de meeste mensen freelancers zijn... en dus geen vaste betrekking meer hebben... En er is een gouden regel in Nederland. Wie, wie, wie betaalt, bepaalt hoor. En het zou echt niet anders zijn. Ja. Eh, nog even, want ging nog even over die radiospellers. Dat bleek trouwens een grote grap te zijn. Uh, je hebt ooit uh, wat is waar gedaan hè, bij de Fara. Ja. Dat hadden we wel zelf bedacht. Ja, nee, maar stel nou dat iemand daar morgen mee komt. Oh, maar we dat hebben al ver... zoveel mensen gedaan. Ik vind, dat moet je niet al te moeilijk over doen. Ach. Het is al zo vaak gejat. Het is uh, in klein, met kleine varianten zo werken dingen. En, maar was dit nou, een, wat jij net liet horen, was het nou een grap van die twee Jannen? mij inderdaad, die twee Janne... de echte Janne kennende, uh, hebben ze gewoon lekker een hoax gecreëerd. Ja, precies. Want zij hebben ook flink over getwitterd en alles. Maar 20 oh, jaar geleden de... bestond dat spelletje namelijk ook al. Van de Faspen van Nieuws? Ja, dan haalde... Dan haspel dus wat dingen door elkaar. Ik meen dat het de karo was. En dan moest je, en dan moest je zeggen wat het is. Bedoel, het is allemaal niks nieuws. Nou, nee, ik denk ook dat het. Nou, misschien dat, het, dat de presentatoren het nog niet helemaal wisten. Maar dat iemand op de achtergrond. die werd ook helemaal uitgekafferd in die uitzending. Dat hebben we even niet laten horen. Omdat er allerlei onwelvoeglijke taal uh, werd gebezigd. Heel maar... ja, wat jammer nou. Yes. nou. Dat kan je wel terugluisteren. Het <lacht> staat gewoon op uh, internet. Jullie blijven zitten. We gaan zo meteen doorpraten. In, uh, in deel 2, zullen we dan maar zeggen. van het Mediaforum. Uh, dat is het dus zo meteen na half 1. Nu eerst Dorald Megens.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 De Servische oud-politicus eist een schadevergoeding van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij wil in totaal 2 miljoen euro, omdat het hof zijn mensenrechten zou schenden. Cecil zit vast in Scheveningen. In 2003 meldde hij zich bij het tribunaal. Zijn proces begon in 2006 en is nog altijd niet afgerond. De Hells Angels in Amsterdam hebben hun clubterrein verlaten. Om 10 uur is de sleutel van het terrein in Amsterdam-Oost overgedragen aan de gemeente. Die is inmiddels begonnen met de sloop van het voormalige clubhuis Angel Place en de Bijgebouwen. En vier supermarkten in de buurt van Nijmegen gaan een proef doen... met het controleren van de leeftijd van iedere klant die alcohol wil kopen. De klant moet bij de kassa zijn ID-kaart of een paspoort door een scanner halen. En als de klant te jong is, wordt de koop automatisch geblokkeerd door de kassa. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is afgelopen nacht en vanochtend wat sneeuw gevallen. Momenteel valt vooral in het zuidoosten nog af en toe wat. Vanmiddag maakt het noorden kans op wat zonnige perioden. In het zuiden van het land kan soms nog een beetje sneeuw vallen... De temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt bij een in het zuiden zwakke en in het noorden matige oostenwind. Vanavond en vannacht klaart het in de noordelijke helft van het land grotendeels op en koelt het flink af. Het gaat daar 7 tot 9 graden vriezen. In het zuiden blijft het wat langer bewolkt en is wat sneeuw niet helemaal uitgesloten. Dat levert een minimumtemperatuur op tussen min 3 en min 7 graden. In de loop van de nacht trekt de neerslag het land uit en morgenochtend lost ook geleidelijk alle bewolking op. Morgenmiddag is er veel zon en ligt de temperatuur smiddags in het grootste deel van het land enkele graden boven nul. Met een vrij stevige oostenwind zal het behoorlijk schraal aanvoelen. De komende dagen blijven we met dit koude en heldere winterweer te maken houden. Overdag komt de temperatuur met veel zon, niet boven het vriespunt uit en s'nachts vriest het 5 tot 10 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd, met Hella Huuk RTL-journalist en uh, presentator daar... en uh, Henk Westbroek is er ook. Uh, uh, Hella, het wordt winter. Jij weet je uh, volgens op Twitter daar al even op, hè, vanochtend? Ja, inderdaad, ja. Met die AMWB uh, gladheidsmelder. gladheidsmelder. Ja, ja, dat vind ik dus leuk bedrag. Heb je ook gelijk gezegd hoe glad het bij jou voor de deur ja, was? <laughs> ik dacht, ik ga de deur uit. Ik zou benieuwd zijn. Maar er was helemaal niks. Het was echt... Uh... Een beetje een bammer eigenlijk. Ik hoef nu eens te krabben vanochtend. Ja. Vreug jij een beetje op die winterperiode? Ik, ik ben, ja... Kijk, er zijn twee soorten mensen. Je hebt de sneeuwballen mensen. Waar ik toe behoor je hebt de schaatsers. En ik hoop dat er heel veel sneeuw valt. Dat ik lekker veel sneeuwballen kan gooien. Met alle kinderen in de buurt. En, en daarna mag het ook nog wel, even, mag het ook nog wel eventjes uh, gaan vriezen... Voor de, voor, de, voor de schaatsliefhebbers. En dan hoop ik dat... Uh, dat IJsmeester Kroes uh, weer opgegraven wordt. Want twintig jaar lang mocht hij aankondigen op de radio... dat er waarschijnlijk een Elfstedentocht aankomt. En nu hij er echt aan dreigt te komen, is die man met pensioen gestuurd. De ik, de doel, de, ja. ik wou je toch een, een, een, een, een, een oproep doen... om IJsmeester Kroes gewoon het woord weer te laten doen. Ja. Niemand kon het maar beter Maar we hebben wel een Elfstedentocht in, in, in februari gehad. Dus het kan nog wel. Wel, heel, heel lang geleden. Heel lang geleden natuurlijk. Het kan ook wel. Ik hoop, dat, ik hoop het ook voor de liefhebbers dat dat gebeurt. En misschien doet, uh, doet Willem-Alexander dan wel weer uh, anoniem mee. Je weet maar nooit. Ja. Hè? Je blijft hopen. Of Maxima. Of, of alle twee. Dat zou leuk zijn. Ja. Maar het is wel... Het is altijd zo. Die tijd van de winter komt er dan weer even aan. En dan moeten wel wij met z'n allen hier de media zorgen... dat we niet in al die clichés weer uh, stappen. Hè? Oh, maar dat lukt wel Of, hoor. Ju of juist wel. Is de de ijzer is weer uit mij. het vet. Ja. Oeh. Dat, ja, het wordt erbij. De rajonhoofden bij erbij. Ja. we hebben ook ja. weer twee minuten in het draaiboek staan voor vanavond. En tuurlijk, we zijn ook alweer op een school aan het draaien. En waar die eerste marathon komt op natuurreis over ja, <laughs> is de... Ja, het is nee, echt maar, elk kijk, jaar hetzelfde. komt met die files en weer, ja, dat is dat zit in ons DNA. Dat willen we toch weten volgens mij. Ja, ja. ik denk dit het is eigenlijk hetzelfde, waarom er in de Libellen, elk jaar staat dat borstvoeding toch bij je beter is. Elk jaar is dat een hoofdartikel. En dat is dat is met dit onderwerp ook natuurlijk net zo. En laten we eerlijk zijn, voor de voor de liefhebbers van sneeuwballen gooien, dan wel schaatsen, is het ook best groot nieuws. Ja, is ook zo. Uh, laten we het ja. hebben over Engeland. Daar hebben we net ook uitgebreid over gesproken met boven van de Meulen... die daar in Londen zit en de boel daar een beetje in de gaten houdt. Vier journalisten opgepakt. Uh, hij zei ook al dat het niet de eerste waren. Hè. Er zijn er al meer aangehouden. Um, die werkten voor het uh, tabloid The Sun. De arrestatie werd verricht in verband met het onderzoek... naar het afluisterschandaal dat vorig jaar aan het licht kwam... rond News of the World. Um, Hela, uh, tegelijk kwam dus ook het nieuws... dat Murdoch in april met een, uh, een nieuwe zondagskrant komt. The Sun on Sunday. Uh, wat vind je daarvan? Ja, nou, het, het geeft aan dat er dus wel um, een markt is voor dit soort nieuws. Uh, dat is natuurlijk ook de, de cultuur in, in, in, in Groot-Brittannië. Dus ik, ik, ik snap het wel. Maar Drie ja, miljoen altijd, potentiële lezers. Ja, le ja dat gat is er nu. En, um, en ik denk dat heel veel Britten er schande van hebben gesproken... maar ook dachten van, ja, maar welke krant moet ik nu kopen op zondag? Want ja, al dat, uh, dat roddelnieuws, ik wil het toch weten... Um, maar wat er, wat er natuurlijk uh, boven tafel komt... is, is natuurlijk shocking, vooral omdat het zijn geen incidenten. Ook bij deze journalist was een adjunct hoofdredacteur. Hè? Dus het, het, het zit echt op een heel, er heel erg hoog niveau. Er zijn er ondertussen al zoveel opgepakt. Dus, en ja. dit, de mensen die ze nu al pakt, zijn alleen maar de mensen die de politieagenten hebben, hebben omgekocht. Mm. Hè? Dus uh, er zijn de journalisten die de politieagenten hebben omgekocht. Die politieagenten zitten nog niet in de gevangenis. Die zitten, van, zitten te rentenieren van de bedragen die ze gekregen hebben. Maar... De mensen die, uh, die duizenden mensen hebben afgeluisterd. Ja, er zijn er, al, er zijn er al tientallen ontslagen. Die beginnen dan ergens ja, anders gewoon wel freelancen. Weet nou. je, zo werkt dat. Denk jij hebt wel eens vaker hier gezegd, want jij volgt die Engelse krant ook een beetje. Want jouw vrouw is ja, ja, maar ik een Engels. Engelse vrouw, ja. um, Het gekke is natuurlijk, want je zag toen heel veel verontwaardiging in Engeland ook. Hè, bij het volk, wat die bladen dus gewoon eigenlijk koopt. Uh, nou, nu gaat Murdoch dus gewoon eigenlijk onder een andere naam verder. Met een soortgelijk blad, denk ik dan. Ja, maar, maar die dat verontwaardiging kan gewoon... is gekomen toen op het moment dat men een... een, een, een, een, een de ouders, nee, een meisje afluisterde dat vermist was. Ja. En omdat ze afluisterde... die ouders dachten dat dat meisje nog leefde. En Juist. Dus. En dat meisje is, het is een ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk omdat haar, omdat haar uh, hele, hele box was volgelopen, hebben ze dat kind niet kunnen traceren en is doodgegaan. En dat was een stap te ver. Want Hugh Grant heeft vier jaar geleden, die acteur, ja. uh, dat al is aangekaart. Maar ja. ja, die was toen net zelf betrapt op uh, uh, onzedelijke handelingen op de achterbank van een, van een taxi... met een dame van lichte zeden. Dus niemand nam dat serieus. Ja, dan mag ik... niks meer tegenwoordig. En, ja, dan mag ik niks meer tegenwoordig. En kijk, uh, jij zei net... Uh, uh, kijk, men heeft toch wat problemen... Nee, laat ik het zo zeggen. Uh, die Engelse tabloids die zijn van, een, van een, een laaghartig niveau. Daar kun jij je niks bij voorstellen. Als, als iemand morgen zou zeggen dat jij... Uh, van plan bent je borsten te verkleinen... dan wel te vergroten, dan wel ze precies zo te houden. Maakt niet uit. Wordt er, wordt er een fortuin uitgegeven om aan foto's te komen... waarin ze toevallig zichtbaar zijn. En, en met alle roddels van dien. En dan worden de meest smerige insinuaties gedaan naar mensen. De natuurlijk... journalistiek is gewoon veel harder. En dat zie je niet alleen ah, bij de Tedros... Maar, maar ook bij een kwaliteitskant als The Guardian. Dat is dan dus wel weer goed. In Nederland zijn we ook best wel weer braaf. Maar als je ziet hoe die de politici aanpakt... Ja. De hele journalistiek is, is, is in op alle lagen, zowel op tabloid niveau als op kwaliteitsniveau, gewoon veel harder ja. dan hier. Dus Want we mogen hier dus ja. ja. onze, onze boulevardpers, maar dat zijn dus eigenlijk brave, nietjes vergeleken. Brave, met brave, met brave jongens ja. zijn dat. Ja. Ja. En het... moeten we daar blij mee zijn, hela. Nou, dat het hier niet, niet, zo is. Al, niet altijd denk ik. Als je kijkt naar, uh, inderdaad, uh, naar, naar wat de Guardian, uh, Guardian boven tafel uh, krijgt. Uh, het schijnt een beetje in onze cultuur te liggen dat de kranten allemaal uit de verzuiling kwamen. Uh, dus uh, de socialistische krant en mm. de kerkelijke kranten. En daar zat altijd... ja Het volk moest uh, toch een beetje verheffing krijgen, moest wat leren. Uh, dus dat heeft er blijkbaar bij onze media altijd al in gezeten. En uh, ja, de Britse media meer een standenmaatschappij. Hè. Je dubbelt je, ja. je het toch nooit een kwartje. Uh, ja, en die beuken ik, er wat hard in. Ik, ik, ik ben het niet helemaal. We gedeeltelijk wel hoor. Ik bedoel, uh, uh, we hebben in Nederland ook... Uh, Kranten waar goede onderzoeksjournalistiek gedaan wordt. maar niet van het niveau. van de Guardian. Ik heb toevallig een abonnement. simpelweg een veel grotere krant. is die. die Werk, veel meer werkt, werken wat meer mensen. Ach, ja. werken meer mensen. Maar in Nederland is het toch niet zo. en dat het de Nederlanders in de breedte. dat uh, men niet erg nieuwsgierig is. naar, uh, laten we zeggen. Het, uh, dit is geen grapje wat ik nu vertel. naar het merk komkommer. dat een beroemd. Uh, Engels homofiel zanger. Elton John. anaal inbracht. Daar zijn echt <laughs> stukken over geschreven. Ja, sorry, hoor. En dat doen wij in Nederland niet. En dat vind ik dan eigenlijk... Dat zie je ons wel. Het is toch wel mooi dat, dat je, je hierover doet, dat je dit soort dingen ook gewoon weet. Ja, maar dat is ook leuk om te weten. <laughs> Nog even, Hella, want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, Murdoch is een ondernemer die overigens ook allerlei kwaliteitskranten heeft, hè. In Amerika ook en zo. Uh, uh, en hij moet ook de kans krijgen om gewoon weer eens wat nieuws te doen. Of misschien zelf, zichzelf wel te rehabiliteren. Ja, kijk, die krant. Ja, voor mij mag je hem starten. Het interessante is natuurlijk het, het, het, het, uh, het onderzoek dat, uh, dat Cameron gestart is, wat daar, wat daar uitkomt. Uh, het, het feit dat hij een nieuwe krant uh, start... wil niet zeggen dat deze affaire natuurlijk afgehandeld is. En het, de Britse media ligt nu zelf wel onder een vergrootglas. En ik denk, uh, als je een vak hebt waar je andere mensen elke dag de maat neemt... dat het ook heel goed is dat het nu even omgekeerd gebeurt. Ja. We gaan het hebben over het World Economic Forum in uh, Davos. Daar werd uh, gisteren uh, werd, werd dat afgesloten. Buitenlandse zenders pakten er flink mee uit. CNN was daar aanwezig. 95 interviews met wereldleiders. Ook uh, zelfs uh, allerlei live-uitzendingen. Heel veel reportages in ieder geval. Uh, hier kregen we het eigenlijk maar mondjesmaat mee. Uh, Ella, jullie waren er ook niet standaard nee. bij. Hè? Nee, nee, we zijn er nooit bij eigenlijk. Er komt nooit wat nieuws uit, namelijk. Ik begreep dat er wel was uh, af en toe, maar het NOWS heb ik ook niet... Met ja, een... dat had ook een sfeerimpressie geweest. We nee, laten 95 hardeet, economen een analyse van de crisis maken. Je krijgt 95 verschillende antwoorden. Het vervelende van economie is natuurlijk dat het geen harde wetenschap is. Ja, ik denk dat de verhalen die daar nu gebracht worden... Want het is natuurlijk zien en gezien worden in Davos. En dat is ook denk ik waarom alle media erbij willen zijn. Laten we niet vergeten dat CNBC en CNN die daarbij zijn... dat is allemaal zwaar gesponsord. Mm. Dus dan sta je wel daar in de sneeuw en, uh, hè, dankzij uh, Citigroup of zo. En wil je dat? Nou, ja, wij willen dat niet. We willen dan onze eigen onderwerpen maken. Dan zeggen we ja. Maar wat voor nieuws komt er nou uit? Ik weet niet of jullie iets onthouden hebben wat bijzonder was op de hoogte? Ja, nee, het is. Lang maar, het zijn allemaal economen. En het leuke van economie. Nee, dat is niet waar, is, het zijn natuurlijk ook uh, Ja, maar dat zijn mensen die die, ja, maar die. die zijn niet eens economisch geschoold. En, en het gaat allemaal over economie. En uh, dus daar zitten ze allemaal wijze uitspraken over te doen. En neem me niet kwalijk hoor. Ik weet nog goed toen de, toen de, toen, uh, uh, de bankencrisis uit. Brak, dat meneer Greenspan, in de tijd de grootste econoom ter wereld... en werkzaam voor de, voor de uh, uh, uh, uh, Amerika Amerikaanse Centrale Bank... Ja. Uh, na afloop, toen hij met pensioen was, zei hij, nou ja we begrepen niks van die kies en we deden maar wat. En ja, het heeft redelijk uitgepakt, maar niemand begreep het. We doen maar wat. wat. En ja, ja, zojuist heeft Wouter Bos verklaard dat, dat toen, ze, toen ze de ABN moesten kopen... ja, deden ze maar wat. Want mm. ja, ergens was het 2 miljard, dat is 2000 was, miljoen. Ja. Een beetje goed Ja, Ja, een ja, daar no is het nog, nog iets anders. Is het ook voor jullie een reden om daar niet heen te gaan... dat, dat mensen ook een beetje crisismoe worden? Zo van, uh, ja, wat, wat moeten we er eigenlijk nog? Nou, ik, ik nee, dat niet. Want ik denk als daar een nieuw element aan is... dan, dan zullen we dat toch echt, echt uh, wel, wel willen melden. Maar ik denk de verhalen die daar gehouden zijn... en in die zin snap ik ook heel goed wat Henk zegt... Ja, die hebben we eigenlijk al lang in alle kranten. Omdat het economische nieuws nu zo, zo dominant is... Ja, alle, alle mensen die daar uh, verhalen hielden... hebben dat ondertussen ook al in de, in de Financial Times gedaan. Of, of op andere zenders. of die, uh, Zelfs misschien in de krant of bij ons. Dus weinig nieuws, nee. We hopen op de winter voorlopig. Ja, heerlijk. En als ik ja, je dan tegenkom een kom, krijg, krijg, dan je, dan krijg je een sneeuwbal voor je hoofd. <laughs> okay. Maar geen ijsbal, want dat nee, is vals. Nee, nee precies, sneeuwbal. Gewoon een beetje uh, niet een te hard aan Niet te hard, zo. maar dat, die, dat en, die wel goed explodeert op jouw voorhoofd. Je hebt schraten. een heel groot voorhoofd, dus dat uh, wel. Ik ben van de chocolademelk lekker binnen zitten, eigenlijk. <laughs> <Okay>. <laughs> gewoon oh, gewoon naar die naar buiten kijken. Ja, hoe de rest lekker kou uh zit te lijden. Bij de verwarming. Leuk dat jullie er waren. Hella Huk en Henk Westbroek waren dat. Zometeen Ruud van Heuvel in de Nationale Nieuwscursus. Hij komt uit Amsterdam. Van de Radio 1 CD van deze week. Dat is Lana Del Rey. Dat is dat meisje van Videogames met die hele grote lippen. Um, het album van haar heet Born to Die en daarvan nu Million Dollar Man. You said I was the most yeah <laughs> Broke. Lana Del Rey. Zij verbaasde de wereld wel met dat videogames van haar. Dat staat ook op deze plaat trouwens. Born to Die heet haar album, kwam begin deze maand uit. En is de Radio 1 CD van deze week. Er lag trouwens ook een recensie over een optreden van haar. Dat was dan weer veel minder. Dus op de plaat doet ze het aardig, maar live kan ze het nog niet helemaal waarmaken. Gaan wij wel proberen in de Nationale Nieuwsquiz ook live het hier waar te maken. Ruud van de Heuvel is de kandidaat van vandaag. Hij is 28 jaar en komt uit Amsterdam. Afgestudeerd in de organisatiewetenschappen. En je hebt al een keer eerder meegedaan, dus je kent een beetje de weg hier. Ja, klopt. Je bent nog geen, geen werk daarin gevonden? Bijna. Ik, uh, ik mag volgende week uh, waarschijnlijk beginnen. Ik heb wat voorstellen liggen en uh, ik ga deze week de knoop doorhakken. Of je, dus je het je... zelf wil? Sorry? Of je het zelf wil? Uh, ja. ja, of ik het zelf wil, ja, wat ja, ik leuk ja. vind. Ja, okay. Dus dan kan ik nog mooi even meedoen aan de nieuwsquiz deze week. En uh, jij bent, uh, wat dat betreft uh, heb, je, heb je iets bijzonders. Want het is namelijk een aangepaste nieuwsquiz. Uh, we beginnen vandaag met een uh, extra vraag erin. Of tenminste, eigenlijk is de hele quiz een beetje omgegooid. Uh, uh, vanaf vandaag kan je tien punten ook halen in de factor. In plaats van negen. En bij het eerste vragenblokje hebben we één vraag geschrapt. En we hebben dus ook een nieuwe categorie erin uh, geflanst. Uh, je, je hoort vanzelf hoe dat allemaal gaat. Ja. Uh, eerst maar eens gewoon inderdaad de nieuwsfactor bepalen. Komt ie? De Nationale Nieuwsquiz. Mimi, kregen ze altijd moeite met die eerste passen. Nu die uh, volgt, dan kon die snelheid maken. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Waar is hij gebeuren? Dit gaat zo snel, dit gaat zo snel. Alles goed, 246. 24 Groot is de wereldkampioen. Groothuis is wereldkampioen. Ja, ongelooflijk, fantastisch. Eindelijk, win lukt het een keer. Steppen, Grootthuis. Ja, eindelijk gebeurde het dan toch. Stefan Groothuis werd wereldkampioen sprint. In welke plaats, dat is vraag 1, werd dat WK-sprint gehouden? Dat was in Calgary in Canada. Dat klopt. Canadese stad, het uh, heet daar de Olympic Oval, he, waar dat werd uh, verreden. Uh, gebouwd voor de Olympische Spelen van 1988. En dat was toen Yvonne van Genep daar drie gouden medailles om. Groothuis heeft veel pech gehad in zijn schaatscarrière. Maar als wereldkampioen sprint bleef hij gisteren zijn hoogtepunt. Relatief laat in zijn carrière. Want dit is vraag 2: Hoe oud is Stefan Groothuis? 31. Dat is niet goed. Hij is 30. Geboren op 23 november 1981 in Empe, in de buurt van Zutphen. We gaan naar vraag drie. Dat is dus een nieuwe rubriek. Die bestaat uit twee vragen. Ik lees een kop voor uit een krant. Een van de ochtendbladen. We willen weten waar die kop over gaat. En je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Dus eigenlijk is het een meerkeuzevraag. Je hoeft alleen maar te zeggen 1, um, twee of drie. Ja. De kop luidt als volgt. Niet meer van deze tijd, zegt u. Wij zijn juist hartstikke actueel. Ik weet het antwoord al. Hij weet het antwoord al. Ja. Nou, zeg maar. Nou, het gaat over het leger des Heils, dat 125 jaar bestaat. Het stond in de Volkskrant. Dat is inderdaad helemaal goed. Ja, knap. Nou ja, daar hoef ik verder niks meer over te zeggen. Dat klopt nou. helemaal. Um, kijk, dit soort kandidaten, daar houden we gewoon van. Uh, vraag 4. In welke plaats werd dit weekend het jubileumjaar feestelijk geopend... van dat leger des Heils? In Almere. Dat klopt, want uh, daar staat het hoofdkantoor... vanaf dat hoofdkantoor vertrokken Bontestoet... richting het centrum van Almere... We gaan naar vraag 5. Dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het gaat dan om afpersing, het gaat om drugshandel. Het gaat om vuurwapenhandel, uh, het gaat om uh, geweld. Uh, zelfs een poging uh, tot moord. Uh, dat moet met krachtige hand uh, bestreden worden. Dat is uh, minister Opstelter van veiligheid en justitie. Bijna niet te missen. Hij oh. stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer... waarin hij aankondigt dat motorbendes harder worden aangepakt. Vraag 6. Opstelte noemt geen enkele motorclub bij naam. Met wat voor term omschrijft hij motorbendes die zich bezighouden met criminaliteit? Hmm. Ik heb het vanmorgen nog gehoord. Um, maar sorry, ik moet pas zeggen. Ik ga ja. nu al oh ja zeggen, trouwens. <laughs> Outlaw bikers ja. noemden die ze. En ja. Toevallig of niet, vandaag moesten de Hells Angels vertrekken... uit hun clubhuis in Amsterdam. Dan de laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen ze. Vier. Ik won met 193 tegen 176. Drie. Ik ging gestrekt. Twee. Ik ben de beste van de wereld. Stop. Ik denk Marianne Vos. Maar dat is een gok. Hoezo ging die gestrekt dan? Nou ja, ze is al een keer gevallen tijdens het veldrijden afgelopen week. Ah, ja. En ze won met 193 tegen 160. Ja, uh... <laughs> ja het is niet goed. Sorry. Nee, nee helaas. Uh, gisteren versloeg ik Rafael Nadal in de finale van de Australian Open. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Ja. En dan weet je het wel. Australian Open. Novak Djokovic was uh, de naam die wij zochten hier. Ja. Um, ja, hoe zat dat precies? Als je de punten optelt, dan heeft hij 193 punten gemaakt over die vijf sets. En Nadal 176. Uh, toen hij uh, won de finale van de Australian Open, ging hij lang uit op zijn rug liggen. Um, volgens de officiële regels van de Association of Tennis Professionals is hij de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic.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 De partneralimentatie moet worden ingeperkt. Gescheiden mannen hoeven zich niet meer blauw te betalen voor hun ex-vrouw... en omgekeerd trouwens ook niet. De PVV wil de partneralimentatie namelijk terugbrengen... van maximaal 12 naar maximaal 5 jaar... Is dat een goed plan of is het niet eerlijk... omdat de werkende partner ook profijt heeft gehad van de thuisblijver? Daarom onze stelling, de partneralimentatie moet worden ingeperkt. Bent u daarmee eens of oneens, sms dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, dan is het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stam.nl, daar u eens of oneens achterlaten. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Stampunt alimentatie moet worden ingeperkt. Dat is de stelling. Um, Ruud van der Heuvel is 28 jaar en woont in Amsterdam. Doet voor de tweede keer mee aan de quiz. Hoeveel punten had je eigenlijk de vorige keer? Ik heb geen idee, maar ik geloof wel dat ik de eerste ronde beter doorgekomen was. Zo zie je maar. Oké. Okay. Uh, nou ja, het zijn er nu vier in de eerste ronde. Dus daarmee nou. gaan we vermenigvuldigen. Uh, nou ja, dat is verder hetzelfde gebleven. Gewoon 90 seconden de tijd. Veel vragen. <tries> Je moet de vraag uit laten stellen, dat zeg ik er maar bij. Dan mag je zeggen pas als je het niet weet. Of je noemt gewoon het antwoord, dat is vaak de beste optie. Uh, nou, en zo komen we uiteindelijk op een totaal. Dat gaan we vermenigvuldigen met die vier. Helder. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. De Occupy-beweging in welke stad mag van de rechter toch blijven demonstreren? Den Haag. Dat is goed. Veldrijders uit welk land bezetten bij de heren de plekken 1 tot en met 7 op de Be WK? België. Dat is goed. Wie scoorde drie keer in de klassieke Feyenoord-Ajax? 33. Goed. Welke leider zei niet van plan te zijn meer politieke partijen toe te staan bij dan zijn eigen? Uh, Cuba, dat zei uh, Castro. Dat is goed. In Amsterdam zijn de slachtoffers van wat herdacht tijdens de jaarlijkse Auschwitz-herdenking? Uh, van de bevrijding van het kamp auschwitz Holocaust. Er moet een onafhankelijk meldpunt komen voor alle slachtoffers van seksueel misbruik. Vindt welke commissie? Samson. Is goed. In Ecuador zijn twee Nederlanders aangehouden met 16 kilo van welke drugs? Het zal de cocaïne zijn. Heroïne. Welke Ajax-directeur is afgelopen weekend bedreigd door supporters Durkboom. van de Dat is goed. Een dronken jongen van 15 is zaterdag in sint willebrord Wat voor soort restaurant? Dat is goed. Welk land zegt dat het de export van ruwe olie naar enkele landen zal stopzetten? Dat is goed. Welke staatsman kondigde gisteravond op acht zenders tegelijk crisismaatregelen aan? Sarkozy. Goed. Wie wie werkt dit weekend wereldkampioen veldrijden bij de dames? M uh, Marianne Vos. Dat is goed. Volgens het RIVM leidt de helft van de Nederlanders aan wat? Obesitas te dik zijn. Dat is goed. Met welke groepering wil de Afghaanse president Karzai binnenkort over vrede praten? De Taliban. Goed, bij een indoor cross, in welke plaats raakten gisteren twee mannen gewond? Lochem. Goed, Welke actiegroep heeft dit weekend de voedingsmiddelenbranche opgeroepen te stoppen met plofkippen? Eh, uh, wakker dier. Is goed, 13 patiënten van het Caterina ziekenhuis in Eindhoven zijn mogelijk besmet met welk virus? Novovirus. Het norovirus oh. staat hierin. In welk land wordt het vandaag gestaakt vanwege bezuinigingen? België. Is goed, de Bob Anzilo van het COC dit jaar gaat onder andere toegekend worden aan een oud politicus, hoe heet hij? Die? Boris Dietrich. En dat is ook goed, zit net nog in de klap, dus die tellen we mee. Nou, dat ging wel heel goed, vind ik hoor, deel 2. Ja, een beetje jammer van het eerste deel daardoor. Hè? Ja, maar goed. 15 vragen goed. Maal 4, dat is toch nog 60. En als ik dan kijk naar vorige week, toen zaten we heel lang rond die 40 te, te klungelen. Ja. Dus nou ja, dan zou je met, met je vingers in de neus zou je, zou je het gewoon kunnen halen. Um, maar goed, we moeten dat gewoon zien. 60, dat is de aftrap voor deze week. Okay. In de nieuwe versie van de quiz. Um, en we gaan kijken wie de, wie de rest van de week nog komen. Je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. Die zat er toen nog niet bij, denk ik. Hè? Ik heb alleen een radio gehad in mijn tijd. Kijk eens aan. Nou, oh, je wordt verwend. Ja. Uh, goede reis terug naar Amsterdam. Succes met het beslissen over, over je werk. Dankjewel. En uh, wie weet zien we je ooit nog wel eens weer. En misschien spreken we elkaar vrijdag nog, je weet het niet. Uh, als u trouwens ook een keer mee wilt doen aan die quiz, dat kan uh, natuurlijk. Um, op de site van Radio 1, daar staat een verwijzing naar, uh, naar de quiz. En dan kunt u die quiz ook in korte keer spelen. Als dat nou goed gaat, u denkt, nou ik durf de strijd wel aan, uh, meld u gewoon aan. Ook daarvoor is een mogelijkheid op die site, radio1.nl. En uh, wie weet zien we elkaar ook een keer hier in de studio. Um, u mag trouwens ook gewoon mailen, nationale nieuwsquiz. At gewoon via een mailtje aanmelden en dan komt het allemaal prima in orde. En straks na ene gaan we ook uh, wat dingen veranderen. Het is een beetje de dag van de veranderingen hier tussen de, tussen de middag. Uh, dan beginnen we met de werklunch. Daarin ga ik praten met theaterproducent Rick Engelkens. En uh, er is ook een nieuwe serie, die komt in de plaats van het radiodagboek. De werkweek heet dat en daarin volgen wij Robert Vuistje. Allemaal zometeen na het nieuws van 1 uur. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV, internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.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 Dit is Radio 1.